Ties van Kersteren met het NOS-journaal. Doden het dodental na het busongeluk in Guatemala is opgelopen tot 55. Bijna alle lichamen zijn op de plek van het ongeluk geborgen. Twee mensen zijn overleden in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteren in de vroege ochtend aan de rand van de hoofdstad Guatemala-stad. De bus viel van een af en brug 35 meter naar beneden in een ravijn. De president van Guatemala heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Het kabinet wil een verbod op vochtige doekjes voor billen, snoeten en het huishouden. De doekjes zijn erg populair. Veel mensen spoelen ze na gebruik door de wc. En doordat ze niet afbreekbaar zijn, zoals toiletpapier, ontstaat in het riool voor miljoenen euro schade. Een verbod scheelt volgens het kabinet in de kosten en in de hoeveelheid microplastics in het milieu. Wanneer het verbod zou moeten ingaan is niet bekend. De broers Andrew en Tristan zei, Tate sorry, zijn aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Ze zegt door de broers naar Roemenië te zijn gelokt en te zijn gedwongen tot sekswerk. De gebroeders steeds zijn bekende influencers en bereikten een miljoenen publiek vanwege hun vrouw onvriendelijke standpunten. Tegen de twee lopen al civiele zaken en strafzaken in Roemenië en in het Verenigd Koninkrijk. Zo worden verdacht van mensenhandel, ontucht en witwassen. De identiteit van de Amerikaanse vrouw die ze heeft aangeklaagd is uit veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen tegen de schippers van een rondvaartboot en een watertaxi in Rotterdam. In de zomer van 2022 kwamen ze bij de Erasmusbrug met elkaar in botsing. De watertaxi kapseisde. Zes mensen lagen een kwartier in het water. Volgens de OM letten de schippers niet goed op en brachten ze mensenlevens in gevaar. De eisen zijn 120 en 150 uur werkstraf en ieder 1000 euro boete. Het weer, er vallen buien met af en toe sneeuw. Het kan daardoor plaatselijk glad zijn. Overdag is het bewolkt met in het noorden soms nog wat sneeuw. En dan wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Miami This Zandvoort, op 106.9 FM onder de zon en een hemelsblauwe hemel achter straten op bewoners of voorbijgangers van ver.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 The break-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 Oh well Do you love me? And he says, So, what is me? I love you like Biri and me.